Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland is gisteravond een Nederlandse militair omgekomen. De korporaal van 28 deed mee aan een oefening op een militair oefenterrein tussen Hamburg en Hannover. Hoe die precies is overleden weten we niet. Defensie heeft het over een ongeluk. De oefening in Duitsland was sinds eind september aan de gang. Er deden 550 militairen mee. Op een sluiproute tussen Vianen en Lexmond zijn het afgelopen jaar ruim 5000 automobilisten op de bon geslingerd. Ze probeerden files op de A2 te ontwijken, maar dat is niet de bedoeling. Wie toch de afrit om door te rijden pakt, krijgt een boete. Sommigen kregen er wel 30. Toch zegt de gemeente dat het sluipverkeer is gehalveerd. Flinke wateroverlast in Den Bosch. In het zuiden van de stad is vannacht een drinkwaterleiding gesprongen... waardoor zeven huizen vol water kwamen te staan. Deze bewoner werd rond 4 uur vanochtend wakker. Ik ging even naar buiten kijken. En toen dacht ik, hé, hey, dat is gek. Ik zie water, maar het regent niet. En toen ben ik gelukkig naar de voordeur gelopen. Nou, dat was gewoon een beek. En die stroomde gelukkig net niet zo hier bij mij omlaag... maar wel bij die andere mensen natuurlijk meteen daar helemaal omlaag erin. Dat staat het een meter hoog. Ja, het water is weggepompt en de leiding wordt gerepareerd. Halverwege de middag is dat klaar. En komt er ook weer water uit de kraan. En een bizar beeld in een trein tussen Keulen en Essen. In de eerste klas had iemand stro op de vloer tussen de bankjes gestrooid. En daar liepen een paar kippen rond. De eigenaar werd niet gevonden. De kippen zitten nu in een dierenasiel. En worden ook nog even langs de dierenarts gebracht. Twee weken moeten we niet wachten. Dan gibt's het zwischendurch nog een tierartscheck. Of ze wijd gezond zijn. Als daar alles goed is, zoek maar naar een nieuw ze. Precies als de dieren gezond zijn, wordt er naar een nieuw thuis voor ze gezocht. Het weer een druilerige dag. Met veel grijs en soms regen of motregen. Het wordt vanmiddag een graad of 15. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Een autobrand op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... levert 20 minuten vertraging op tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Er staat 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Den Haag rijdt om via Sassenheim en Wassenaar. Onder andere over de A44. Dan de A9 van Aukma naar Amstelveen tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen Stadshart. 20 minuten vertraging door Bergingswerk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de AMW verkeersinformatie ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht. Goedemiddag, luisteraars. Dit is het woensdag Lunchroom-programma op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag...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 Dit is weer de lunchroom op woensdag. Ik ben vandaag begonnen met Culture Club. Karma Chameleon. Gevolgd door Nena met 99 balloons En ik ga door met de shorts. Kennen ze nog? Comment. Sava.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 Benny Nijman werd geboren in Maastricht. Op zijn zesde kreeg hij een gitaar met Sinterklaas en dan les. Hij luisterde graag naar de radio en kocht af en toe een plaatje. Eind jaren 60 maakte hij kennis met de muziek van de Engelse popbands. Na de Mulo volgde hij begin jaren 70... een opleiding aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Benny Nijman brak in de tweede helft van de jaren 70 door... Hij maakte op 21 december 2070 bekend dat hij leed aan kanker in een vergevorderd stadium en dat de aard van de ziekte niet duidelijk was. Op 7 februari 2008 overleed Benny Nijman op 56-jarige leeftijd. Hier is Benny Nijman met achterin volgens Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Ode aan Maastricht en waarom fluister ik je naam nog? Veel plezier. Jij bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen Al zijn het niet de jouwe vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven Dus jij komt mij vertellen, hoe ik me moet gedragen in het leven U hoeft me niet te zeggen hoe ik leven ik hoef toch niet te leven zoals jij dat doet Ik kom niet aan jou, jij komt niet aan het mijne. Ik laat je in je water, laat je mij dan in de mijne. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet Voor mijn part loop ik buiten in mijn ondergoed Of in mijn blote reet, dat is mij overgeven Zolang ik maar gezond ben en plezier heb in het leven Weet het vaak het beste, je draagt de fijnste kleren, gebruikt de duurste woorden. En ik ben enkel Tom, hoe kan ik nou iets weten? Voor mij is het andersom, dat mag je van me weten. Als jij mij komt vertellen, hoe ik me moet gedragen in het leven. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Ik hoef toch niet te leven zoals jij dat doet. Ik kom niet aan het jouwe. ik kom niet aan het mijne. Ik laat jou in je waarde, laat je mij, de Atlant, ik buiten, in de mijne mij, de mijn mij, zeggen, winnaar mij, de winnaar mij, de winnaar mij, de winnaar mij, de winnaar mij, de winnaar mij, de winnaar mij, de winnaar mij, de leven mij, de Aim. In het uiterste zuiden van het land, parel van het Limburgse land. Staat met een eigen gezicht, door de Romeinen gesticht, en door de Fransen beïnvloed als geen kom maar, dan gaan we erheen. Flanee, proef die boei sfeer, stad van traditie van ook en bier, altijd het grootste plezier. Stad aan de kolkende maas, weinig bezongen helaas. Zoals jij bent, zo is er niet één. kom maar dan gaan we erheen. Jou kunnen vergeten, de jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in de tijd. En dromen, ik zal wel altijd blijven dromen. Je hebt me alle hoop ontnomen. Het is gewoon verleden tijd Maar waarom fluister ik jou na nog Hoor ik steeds je stem Ik zie je levensloop hier staan nog Omdat ik niets vergeten ben dan ruik ik steeds jouw ook of je bij me bent. Wat is er toen met mij gebeurd, toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Gewoon zijn gang van mijn leven Maar soms verlang ik toch heel even Verlang ik even weer naar jou Verloren Ik heb de moed lang verloren We wisten beide van tevoren dit niet eeuwig duren zou Maar waarom fluister luister jouw naam Hoor ik steeds je stem Ik zie je levensgroot hier staan Omdat ik niets vergeten ben Waarom ruik ik steeds jouw geur? Of je bij me bent. Wat is er toen met mij gebeurd? Oh? Ach, had ik jou maar nooit ge. Zie wordt iedere oude oude Platina. <laughs>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 Na de koffie bewegen we ontspannen op muziek, ieder op eigen tempo en niveau. Een keer vrijblijvend meedoen, dat kan, na je aanmelding. Een begeleider of een mantelzorger mag natuurlijk de eerste keer altijd mee. Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur in Pluspunt, locatie Centrum. De kosten zijn 3 euro per keer, maar ik haak u ook koffie of thee voor. En aanmelden kan via telefoonnummer 3040700. Mike Oldfield en Mickey Rally. Moonlight Shadow. Dit was ub 14 met Red Red Wine. De ondernemersavond vindt dit jaar plaats op donderdag 20 november in de haven van Zandvoort. Tijdens de ondernemersavond wordt ook de winnaar bekendgemaakt van de verkiezing ondernemer van het jaar. Maar voordat het zover is kunnen vanaf nu ondernemers worden voorgedragen voor deze mooie eretitel. De verkiezing staat deze keer in het teken van betrokken en verbonden... Zandvoort bruist van het ondernemerschap en elk jaar in november, rond de Dag van de Ondernemer, organiseert de gemeente voor de lokale ondernemers een avond met een inhoudelijk programma en ruimte voor netwerken. De inspiratiesessie gaat deze keer over hoe ondernemers betrokken en verbonden zijn bij het dorp. Ook de verkiezing zal in de teken staan van dit thema. Er zal deze keer extra gelet worden hoe betrokken en verbonden ondernemers zijn. Welke ondernemer laat zien dat hij of zij betrokken is bij de welzijn van ons dorp? Wie is niet alleen goed in het ondernemen, maar voelt zich ook verbonden met de rest van Zandvoort? Ga naar www.ondernemersprijszandvoort.nl en laat weten welke bedrijven volgens jou het verschil maken. Onderbouw je voordracht en wie weet komen ze dan op de shortlist om mee te dingen naar de felbegeerde wisseltrofee Het Haringmeisje. David Bowie, Let's Dance.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 Thank you. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub as the devil put aside for me, for me, for me. Dit was natuurlijk Queen met Bohemian Rhapsody. Geen zin om stil te zitten, dat hoeft ook niet. Dankzij de wekelijkse sportinstuif. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op donderdagmiddag meedoen met de Sporty Tuesday. Elke donderdag van 15 tot 16 uur in de gymzaal van de Blauwe Tram. Er komen allerlei sporten en spelletjes voorbij tijdens de instuif. Van trefbal tot verstoppertje en van kickboksen tot voetbal. Zorg voor makkelijk zittende kleding en zaalschoenen. Kom langs en werk je lekker in het zweet. De Sportingstuif is gratis en voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Die hoef je niet van tevoren aan te melden. Iedere donderdag van 3 tot 4 uur. PZN. Just an illusion.